Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis. Het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen... zegt dat het om een andere EHEC-variant gaat... dan die van de grote uitbraak vorig jaar. Die variant, die nu is gevonden, komt veel vaker voor... en is minder gevaarlijk. Bij de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland en andere Europese landen... kwamen vorig jaar 52 mensen om het leven. Ruim 4300 mensen raakten besmet. De oorzaken waren besmette kiemen van fenegriekzaad.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 nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 Als je weet waar fruitvliegjes vandaan komen. Dat is grappig. Dat is een vraag die al zo vaak uh, aan de orde is gekomen in dit programma. En nog steeds zijn er gewoon mensen die het niet weten... Zoals ik. Dus euh, als je het antwoord weet, bel dan even. 0800-1121. Verder wil Ron heel graag weten waarom er nog steeds niet genoeg water... en bijvoorbeeld mais is voor iedereen in de wereld. Waarom we dat met elkaar niet kunnen regelen. 0800-1121. Worden net het mooie verhaal van Jos. Maar mocht je nog een aanvulling hebben, bel dan even. En uh, Ron wil ook graag weten wat assertief verwaarloosd betekent. Ooit heeft hij die diagnose gekregen, maar hij weet dus eigenlijk niet wat het is. Assertief verwaarloosd. En Remco, die sprak ik net, die vroeg zich af waarom we al het gras naast de snelweg niet gewoon asfalteren. En dan een beetje aflopend asfalteren, zodat het water er langs weg kan lopen. Hij heeft er wel over nagedacht. Waarom doen we dat eigenlijk niet? 0800 1121. Mailen kan ook. Dat kan naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. En twitteren kan via nachtsuster. En via nachtsuster.net kun je je melden voor de chat. Dan kun je dan uh, chatten tijdens dit programma. En ook via nachtzuster.net kun je opgeven voor de nieuwsbrief. En die kunnen we dan weer versturen naar alle mensen die zich opgegeven hebben. Dat, zo werkt het dan een beetje. Vragen en antwoorden het snelst doorgeven kan via 0800-1121. En dan is het wachten nu op dat mooie magische moment op de klok dat er aan zit te komen. Vier minuten over vier, traditioneel bij nachtzuster op Radio 1. Van Max. Het moment dat we disco draaien. En dat moment is nu gekomen. En dus tijd voor disco. De Timex Social Club is dit. En rumors. Los Rumors van de Timex Social Club als uh, Dix, discoplaatje in uh, Nachtzuster Vannacht. Vragen en antwoorden geef ze door 0800 1121. Rie, goeienacht. Ja, even, even onder je hoofdkussen vandaan komen. Oh, nee, ik <laughs> op ja, Maar je telefoon is niet goed hoor. Nee? even schudden. Wat doet hij? Doet hij zo, mensen. Nee. Het is... Nee, heb je een Oekraïns uh, abonnement, Rie? Ik weet het niet dat betekent, hoor. Zo? <laughs> nee, je moet even een met een klerenhanger uit je raam gaan hangen, denk ik. Ja. ja. Ja, wat gebeurde er? Wat deed je? Ik heb even een, een schuifje verschoven. Ja, je moet dat ja, schuifje even onthouden. <laughs> ik heb een nieuw toestel met alle knopjes en bellen en toeters. En, en ik ben niet zo van die knopjes. En maar ik vraag, me wel, oh, ik vraag me echt af waarom er een schuifje op jouw telefoon zit... waarmee je gaat klinken alsof je met je hoofd onder een hoofdkussen ligt. Nou, Wanneer heb je dat nou nodig? Nou, dan, ja. nou ja, als er iemand zit te bleren aan de andere kant. Oh ja, ja dat hoor <lacht> ja. ik vaker. Ja, Rie. Ja, nou ik wou het over dat assertief gedoe hebben. Ja. Nou, dat wil dus zeggen dat je dus vooral dat je mond gesnoerd werd. Want als je assertief bent, dan kom je voor jezelf op. Oh, dus je werd niet assertief verwaarloosd, maar je assertiviteit werd verwaarloosd. Ja. Oh. Hoe kom je ja. daar nou op? Ja, hoe kom je nou nadenken? Gewoon doordenken. Ja, dat is misschien ook een keer een uh, goede suggestie. Ja. Ja, en, ja ik, ik zat daar zo aan te denken. En, en ja, nou ja, ik, ik slaap heel slecht. Ja. En ik uh, denk, ja, nou, ik ga maar eens, maar, maar eens even weer luisteren. <lacht> en toen kwam dat voorbij en toen dacht ik van, hé... Hey, dat vind ik dom, dat hij dat niet weet. Nou ja, dom, dom. Nou ja, dom, dat is een beetje veel gezegd. Maar goed, ja. ik bedoel, als je een beetje nadenkt... dan weet je wel wat er vroeger met je gebeurd is. En, en, en als je assertief bent, dan kom je voor je eigen op. Ja. Ja, dat zit in assertief. Ja, maar ik, ik dacht dat assertief sloeg op verwaarloosd... en niet op dat je assertiviteit verwaarloosd was. Ja. Ja, nou ja, je moet het zo... Ja, ja je moet het aan elkaar breien... <laughs> nee, maar het is natuurlijk wel logisch. Want als je affectief verwaarloosd bent, dan ben je op het gebied van affectie, dus aanhankelijkheid, ben je verwaarloosd. Dus ja. als je assertief verwaarloosd bent, dan ben je waarschijnlijk inderdaad op het gebied van assertiviteit verwaarloosd. Ja, en dat wil dus zeggen dat vroeger <laughs> altijd je mond gesnoerd werd. Ja. Dat je je mond moest houden. Ja, klinkt logisch, ik weet niet of Ron het herkent, maar het klinkt inderdaad logisch. Dank je wel, Rie. Ja. Je hebt er geen last van, hè? Ik er niet. Nee. <laughs> Succes met je telefoon. En, en, en, en, en, en over dat wat, wat er net voor, voor kwam, <coughs> dat je dus positief moet zijn... ja, daar ben ik het wel mee eens, maar ja. je moet het ook niet te ver doordrammen. Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel dat je dus uh, overal uh, uh, je, je, je, uh, je mening op, of je, je gedrag op wil uh, sturen... Ik bedoel dat je dus... Ja, ik zeg het een beetje verkeerd misschien. Ja, maar... dat hoop ik. Ja. <laughs> dat je dus uh, positief moet zijn. Daar ben ik het wel mee eens. Maar je kan het ook te ver doordrijven. Maar hoe dan? Nou, dat de mensen, dat de mensen daar een hekel aan krijgen. Dat je dus te veel positief bent. Want ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, ja. ik ben stopt op de Schulbak. <laughs> <laughs> ja, dan moet je lachen. Maar, maar dan ja. maak je uit. Dat maakt niet uit. Ik, heb dus heel nee, veel ik moet niet lachen omdat je vrijwilligste bent bij de Sjoelbakvereniging. Ik moet lachen omdat je zegt ik ben vrijwilliger op de Sjoelbak. Ik zie je nou zitten op ja, de Sjoelbak. Zo, zo, zo, zo zeggen wij dat dus. Maar, maar goed, uh, ik heb dus heel veel oudjes. Er zit er eentje van 91 bij en ik heb er van 80ers bij... En ja, nou, ik ben mezelf ook niet zo'n jonkie, maar goed, uh, ik, ik sta daar nog even boven. Ik ben, ja. ik ben dus heel erg positief en, en als die mensen dan slecht gooien, dan is het van, nou, ik doe het niet meer hoor. Ik heb er geen zin meer in. Ik kom niet meer hoor. Nou, dan zeg ik dus op mijn beurt van, nou moet je horen, we, we hebben allemaal een slechte dag. Ja. He, nou, morgen, morgen gaat het, volgende week gaat het weer veel beter. En dat helpt. En dat helpt. Ja. Maar. En dan, en dan gaan ze weer glimmend, gaan ze weer in de stoel. Ja, je bent een denken. soort Schulbach-coach. Ja, ja. Maar ik bedoel, maar, maar dat wil ik maar zeggen, kijk, ik, ben, ik met mijn met mijn uh, uh, ja, uh, gedrag ja, die hele groep op. Ja. Met het gevolg dat ze dus, uh, nou ja, aan mijn lippen hangen. En, en uh, niet dat ik dat altijd zo prettig vind. Want ik bedoel, uh, er wordt ook vreselijk op je gelet natuurlijk. Ja. Maar, ach, dan denk ik... Nou, ik doe die oudjes toch een plezier. En ze hebben een hartstikke leuke middag. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. En dan gaan we weer lekker naar huis. Maar, nou heb ik een vraag. Ja, zeg. Want, je, hoe vaak is dat Sjoel bakken? Eén keer in de week. Eén keer in de week op? Woensdag. Woensdag. Je zou, want je hebt ervoor gekozen om te gaan sjoelbakken op woensdag. Ja. Maar je zou ook op woensdag geld op kunnen halen... voor mensen die doodgaan van de honger. Lieve schat. Ja? Hoe, hoeveel wordt er al naar die landen overgemaakt... en er wordt altijd nog nooit niks mee gedaan? Nou. Hoeveel, jaren, hoeveel jaren wordt er al niet geen geld overgemaakt... naar die arme landen? Nee, maar blijkbaar dus niet genoeg. Jawel. Oh. Jawel, want het blijft dus heel veel aan die grote strijkstok hangen mm -hmm. onderweg. En aan het eind is er ook nog eens iemand die dan die nog eens even een lik uit doet. En dan zeg ik op mijn beurt, kijk, helpen dat is goed. Maar ga er niet met geld heen, ga er met je kennis heen. En doe de mensen dat voor. Ja, maar wa waarom ben je dan niet op woensdag in plaats van aan het sjoelbakken... Geld aan het ophalen zodat de mensen met kennis daar naartoe kunnen. Nu klinkt heel, heel aanvallend hoor, want ik, ik vind dat je goed werk doet met je shulbakken. Maar ik vraag me gewoon af hoe we gewoon kunnen kiezen om andere dingen te doen. Dus de Vereniging of, of de duivenmellenclub. Terwijl de mensen doodgaan van de honger. En dat doe ik zelf net zo goed, want ik ga ook niet naar Afrika. Om gaan uit te delen? Ik moet er niet aan denken om naar Afrika te gaan. Ja, we... maar, maar, maar, maar, maar, maar kijk, en ieder, ieder mens heeft zo zijn, zijn idealen. Ja. Nou goed, kijk, ik. ik, ik Jij bent ik van Sjoelbakken? Ja, schuil, ik heb, Vroeger heb, heb ik op een ander clubje gezeten. Oh, wat voor ik... clubje dan? Nou, dat was ook Sjoel. Oh, andere ah. Sjoelclub, ja. Ja. Maar daar uh, da, da had, da had ik altijd de eerste prijs. Ik heb, ik heb 17 bekers in elkaar staan. Alle jaren achter elkaar, eerste prijs. En, en nou ja, goed, ik bedoel, en dat, dat, dat clubje. Dat, dat, dat, dat werd een beetje. Uh, beetje uh, ja, nou, laag bij de grond over elkaar gaan zitten kletsen en kleppen. En daar hou ik niet van. Nee, nee. Dus, ik heb, en dat heb ik een hele tijd. heb ik dat nog aangezien. en ik heb nog geprobeerd om, de, om dat. Dat positief te benaderen, maar dan zitten ze dus met neus en bek aan te gapen en, en, en dan denken ze: Nou, waar heb je het over? En we doen dan niks verkeerd. Nou, dan denk ik bij me eigen: van, Nou, uh, Rietje moet wegwezen. Ja. En die zwangerij wil ik niet zitten? Nee. Nou, en zodoende ben ik dus bij dat bejaardenhuis terechtgekomen en, ik, en ik, ik heb het daar hartstikke leuk. Ja, het is geen antwoord op mijn vraag, maar ook een mooi verhaal, Riet. Wat, wat wil je horen dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is al zo lang geleden. Dat we weer gaan slapen. Nee, maar ik vind het mooi. Ik vind uh, uh, schoelbakken een ondergewaardeerde sport. Ja, is het ook. Ja. Is het ook, want het is best een kunst, hoor. Nou, dat, de, de, ja, daar weet ik Kijk, alles van. Kijk, ik, ik weet van mezelf dat ik daar goed in ben. en Ja, en, ja nou ja, en, en, en heel veel, heel vaak... Dan in het begin dan hou ik me in en dan gooi ik ook laag. Ja. En, en dan, maar ja, goed, ik wil dan toch aan het eind toch wel aan mijn puntjes zitten. Ja. Want, want aan het eind van het jaar, en je staat boven aan de lijst, ja. dan krijg je 25 euro. oh En, uh, nou, en dan krijg je de tweede prijs, die krijgt 12,5. 12 Doe maar. En de derde prijs krijgt een tientje. Ja, dan moet je niet derde worden als, je, als de mogelijkheid erin nee, zit dus om eerste te zorgen. worden. Je moet zorgen dat, dat je de meeste <laughs> punten hebt. Volgens mij is dat de e essentie. We kunnen de hele Radio 1 kunnen we samenvatten in de zin... je moet zorgen dat je genoeg punten hebt. Ja. ja. Dankjewel, Riet. Ja, dat, dat is in je hele leven, is dat zo. Is ook zo. Groeten aan hey. de Sjoelclub, hè? Ja. Dag. En jij jij het be beste met je programma. Da Dankjewel. Dag. Goeie. Groeten. Dag. Dag. Charlotte. Ja, goedemorgen. Achteren. Goedemorgen. Um, de vorige luisteraar is duidelijk een assertieve dame. Ja, die is niet assertief verwaarloosd. Ik denk het niet, want het staat dus ook duidelijk voor zelfbewust, zelfverzekerd... beslissingen nemen, zelf, he, daadkracht. Want ja, ze was mij natuurlijk weer voor, hè? Ja. ja. <laughs> maar uh, uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen... Uh, dat, uh, die, die verwaarlozing hoeft niet altijd te zijn van de mond mondsnoeren. Want je kunt iemand ook, bijvoorbeeld vooral jonge... Uh, mensen verwaarlozen door ze niet vaak genoeg te complimenteren en te zeggen dat, dat ze het goed doen. He, het is niet altijd maar, maar de mond snoeren, maar een mens heeft ook vaak een complimentje nodig. Dat, dat geeft je ook een, een bepaalde zekerheid... waardoor je vanuit jezelf initiatieven neemt. Want ik stel me zo voor iemand die assertief is... en die in zijn bijvoorbeeld in de opvoeding de mond gesnoerd wordt... die dan toch vanuit zichzelf zoveel daadkracht heeft om daartegen in te gaan. En juist daardoor assertief wordt. Het is dus ook heel erg ja, subjectief. Ja, maar uh, kun je door het leven als je het niet hebt ontwikkeld? Hebt ontwikkeld? Kun je, wat, wat, wat zeg je nou precies? Kun je? Kun je je een beetje redden in de maatschappij als je die as assertiviteit niet ontwikkeld hebt? Ja, nee, je, je moet dat ook ontwikkelen. Maar die ontwikkeling gebeurt ook door invloeden van buitenaf. Die moeten geprikkeld worden. En ik kan me voorstellen dat er dus uh, uh, mensen zijn die juist door... Onderdrukking. of. Uh, neerbuigendheid. juist. Uh, stilvallen. Maar je hebt ook een categorie mensen, natuurlijk. die juist daardoor. vechtlust krijgen. Ja. He? ja. Het, het is maar net. ja. hoe valt het. Het, het, het, het is allemaal zo individueel. Mm -hmm. dat, uh, dat. dat mag toch daar heel duidelijk zijn. Ja. En. Uh, ja, die ideale wereld. van elkaar helpen. water, mais. het is. Het zal toch altijd wel een utopie blijven, vrees ik. Maar waarom? Ja, waarom? Ieder, ieder individu is zo eigenlijk op zichzelf en zijn omgeving, zijn directe omgeving gefocust, dat dat al zoveel eh, energie vergt. Toch meestal? Ja? Het is natuurlijk heel egocentrisch. Maar ja, wij ja maar, we wij hebben dingen. Ja, we hebben van nature geleerd. Uh, ...uit overlevingsdrang... ...van je moet uh -huh. eerst altijd jezelf in veiligheid ja, brengen. Ja. Dat, dat, ja, ik weet niet eens of dat geleerd is. Dat is gewoon iets genetisch bepaald. Ja, maar dat is bij natuurlijk... Ieder... Dat, ...dat is allemaal terug te voeren op vroeger. Als er een ja. mammoet aankwam, dan ging ja. je hard rennen... ...en dan ging je niet <laughs> eerst kijken of iedereen wel hard aan het rennen was. Precies. Dat is iets wat, wat gewoon vanuit jezelf... Hè. ...al die hormonen gaan, gaan werken. En bij de ene werken ze dan... Um, ...het... Vecht, uh, uh, vreeshormoon, hè, het vreeshormoon, VVV het VVV-hormoon, dat is bij iedereen ook dus weer anders ontwikkeld. De ene zal waarschijnlijk uit die angst stil blijven staan en de ander gaat re rennen. Kijk, het, het is allemaal heel individueel. Ja. Je hebt er wel een gouden regen, een regel voor hoe je het zou moeten doen. Maar zo werkt het op het moment uh, niet voor iedereen gelijk. Uh, hetzelfde. Nee, maar dat is wel jammer. Het is heel erg jammer. Maar daarom zullen we ook altijd de, de problemen uh, blijven bestaan, vrees ik. Hè? Dat uh, in, in elke discipline. Neem dan maar het voorbeeld met de politiek, dat is toch één grote bagger zo? He? <laughs> ja, nee maar. Uh, dat alleen al vind ik dus zo raar. Waarom denken wij dat allemaal? Omdat uh, de, de, de oplossingen zo enorm tegen. Tegenover elkaar staan die, hè, dat er geen ge, uh, gelijkgestemd uh, uh, gevoel heerst. Het is zo warrig. En hoe kan je nou uit warrigheid een oplossing zoeken? Ja, maar um, uh, uh, ja, ik, ik zit namelijk altijd te denken: uh. stel je hebt een bedrijf. Ja. En uh, laten we iets, uh, iets simpels nemen: um, een mayonaisefabriekje. Uh -huh. En je personeel is de hele dag alleen maar bezig met te zeggen, nou die baas die doet het echt allemaal zo stom. Hij doet vier potjes in een doos in plaats van zes. Uh -huh. En hij heeft uh, nu bedacht dat we vierkante potjes gaan leveren terwijl die ronde potjes willen we allemaal. Maar weet je, als je dat yeah. de hele dag doet en je yeah. komt de hele tijd met die baas, oh je doet het zo, oh wat stom dat je dit nu weer, wat, wat stom, dan op een daar wordt het niet beter van. Nee, dan, dan is de motivatie zoek. <laughs> bij, de, bij de baas, maar bij de mensen ook. Ja, natuurlijk, dat, natuurlijk. Maar dat is toch een beetje wat er gebeurt in de in het land op het moment. Dat Tuurlijk, is het ook. mensen maken wel fouten, maar we hebben toch bepaalde mensen aan de top zitten die moeten besluiten hoe we het land uh, het beste kunnen organiseren. Dat en als en we, we de hele dat... tijd alleen maar met z'n allen heel hard roepen... dat ze het allemaal zo, zo stom en verkeerd doen... dan ik ja. weet ik niet of het daar beter van wordt. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, daar kan ik me wel in vinden wat je zegt. Maar als nou degene die dan die leiding heeft... niet die daadkracht toont... en, en zo uh, niet standvastig is in zijn besluitvormingen... Mm -hmm. en kan er natuurlijk wel met allerlei voorbeelden komen... maar dat we ik nog niet al te vervelend maken op dit moment... Maar. Ik bedoel, dat is het. Er is geen stabiliteit. Nee, ja, ik, ik begrijp het ook wel. En ik weet ook, ik weet ook dat er wel een hoop gebeurt... wat, uh, wat, wat niet uh, het, het een door de beugel kan. Ja, nee, dat is, abso dat is absoluut nee, het waar. Het is allemaal zo makkelijk, wat, wat ik nu zeg natuurlijk. En, hmm. Maar het is een heel ingewikkeld uh, procedure. Nee, dat is ook zo. En ik, maar ik maak me ook gewoon soms een beetje druk over... Um, dat het, um, nou ja, gewoon eigenlijk dat het op deze manier inderdaad niet beter wordt. Nee, het wordt helemaal niet beter. Want is ook sowieso dat, omdat een ieder, heel, he, veel mensen zijn zo gefocust op zichzelf, mm -hmm. op hun eigen ja. probleem. Ja. En daardoor krijg je die enorme verwarring, ja? ja? Die, uh, die discrepantie die is zo enorm, dat uh, het is bijna niet, uh, niet meer aan elkaar te breien Nee, nou ja. Maar goed, wat een treurnis nu. Ja, nou ja, maar ook omdat die mensen in die mayonaisefabriek die zijn ja. ingehuurd om, uh, om etiketjes te plakken. Ja. En ja. het is gewoon altijd zo de beste stuurlijst aan een val. Dus die mensen die zijn de hele dag etiketjes aan het plakken... en die denken, oh, ja, als ik toch de baas was, zou ik het ja. allemaal anders doen. Dat klopt, dat klopt. Terwijl, ja, dat nou ja, dan zo. moet je misschien eerst eens realiseren... wat die baas allemaal doet. Want die zit dus uh -huh. niet de hele dag alleen maar in zijn kantoor te roepen... dat hij vierkante potjes wil. Uiteraard is het Hoop ik. Zo. Nee, nee. Soms en wel, maar... hoor. Ja. Ja, je hebt van die je bazen... Die hebben, ja, die hebben vierkante potjes, En dan krijg nou, nog is. een bonus. Ja, oké. Okay. <laughs> Nou ja. Um, Lekker vals. Ja, maar uh, vanwaar dat jij er ook af en toe over zit te piekeren... of is dat puur naar aanleiding van deze vraag? Nou, ja, ik piek er over verschillende dingen. Onder andere ook uh, wat betreft uh, deze vraag, ja. Dus, uh, nou ja, als je dan toch wakker ligt... Ja, dan is dit een mooi iets om over na te denken. Ja. Oké. Hé, dank Charlotte. Wel, het, is, het kan soms heel zinvol zijn om over iets na te denken. Ja, maar ook weer niet te veel, hoor. Niet te veel, niet te nee, veel. Dat een is beetje. wel een oplossing voor, je, voor jezelf, <laughs> daar heb je het alweer, hè? Ja, allemaal, allemaal voor jezelf. Oh, oh, oh, oh, wat zijn wij toch één ding. Dankjewel, Charlotte. Dag, Astrid. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad.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 Naast de liefde is de kurk, waarop we alle drijven. En we binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, nietwaar. Ja! Yeah! We binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen, Mensen deelten de samen het brood, helpt elkander in de nood.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 Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzingen. Want ja! we zijn ja! op, de op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Het helpen niet waar, ja! We zijn op de wereld om elkaar. Piet Reumer, Adel Bloemendaal en Leen Jongewaard. En we bennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar. 0800-1121. Ik, uh, ik, het wordt altijd gebeld over fruitvliegjes. Er wordt nu helemaal niet gebeld over fruitvliegjes. Ben wil weten waar ze vandaan komen. Nou, 0800-1121. Uh, en nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Geimi, goede nacht. Goeienacht, ik heb antwoord op de vraag die je had over die, waarom ze, asfalteren? Waarom ze niet verder asfalteren? Ja. Uh, nou, dat is de reden dat is voor die uh, geleiderail, die paaltjes zitten om de drie meter. Ja. En als ze asfalteert, krijgen die paaltjes nooit ah. in natuurlijk. Ah. Dus, dus, simpel is het gewoon eigenlijk. <laughs> maar... Ik, moet, ik krijg een hoespaar van. Maar um, het, het, moet toch mo nee, het moet toch een techniek mogelijk zijn. Dat kan toch niet de enige reden zijn waarom je de berm niet asfalteert. Ah, het is ook een andere reden. Er lopen ook uh, kabelverleidingen in die, uh, die bermstrook altijd. Wat? En daar moet je ook altijd bij kunnen. Je moet je radio even uitzetten, Geimi. Want uh, anders dan blijven we elkaar met een uh, herhaling terug horen. Oh, sorry. Wat op zich natuurlijk wel enorm disco klinkt. Maar ja, nee, ja. nee wat... Wat ligt er in de berm? Ja, kabels en leidingen. Oh, die, kabels en leidingen, ja. Voor die verlichting en dergelijke? Natuurlijk. Dus daar moet je de altijd bij kunnen. En die, en die paaltjes, ja, dat is voor altijd wel voor iets te verzinnen. Maar daar, ja. het is alleen maar meer werk als je door asfalt uh, allemaal gaten moet gaan maken om die paaltjes in te krijgen. Ja, precies. Je zou de paaltjes natuurlijk meteen, als je, het asfalt, als je geasfalteerd hebt, meteen de paaltjes erin, denk ik dan. Ja, maar dat is niet praktisch. Nee, okay. ik, ik zit zelf uh, in dat werk, maar dat gaat het niet worden. Maar wij, heb jij als werk paaltjes in asfalt uh, nee, nee, in de nee, berm zitten? Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. wij, wij, uh, moet ook gebeuren. Ik, ik heb, ja, het moet ook gebeuren. Maar dat ja. was trouwens, dat gebeurt al machinaal. Oh ja. Ik, nee, ik zit in de grondonderzoek. Wij doen onderzoek voor die jongens die dat doen. Ah, oh, oké. Okay. En wat onderzoek je dan? Ja, grond. Ja, wel grond inderdaad. Uh, maar wat ja, onderzoek je dan aan de grond? Of, wat, het, of het wat, wat, wat stevig genoeg is. is? Of er een verreiniging erin zit en dergelijke. Oh, oké. Okay. Dus en daarom, eh, ik kom daar ook voor een nachtdienst vandaan. Oh, want je moet dan ook nog eens een keer s'nachts onderzoeken of de grond, uh, hoe dit met ja. de grond gesteld is. Als, uh, langs de Rijkswegen wel. Ja. Want, uh, dan sluiten ze oh, ja. het af. Oh, echt? Ja, tuurlijk. Ik neem aan als je straks naar huis gaat, of trouwens die gaat later dan vijf uur naar huis. Ja. Maar tot vijf uur mogen ze, sluiten ze de snelweg af, hè? Ja, dat, uh, ja. Oh, en dat doen ze dan voor jou. Dat jij eventjes. Uh... Uh, inderdaad, voor ons. Ja, we halen het eens tweeën. Dat doen ze voor ons en dan uh, gaan, gaan we de, de grond onderzoeken. Dan, uh, en wat ja. heb je vannacht onderzocht? Uh, langs de A4. En de verlenging is het... bij de Delft. Hoe is het gesteld met de A4 bij Delft? Ja, tot, uh, tot 16 meter uh, zit er niks. <laughs> en dan begint het zand uh, te komen. Oké, okay. nee, ik ben blij dat ik dat even weet. Dan, uh, dan kun je goed slapen, denk ik. Ja, ik denk dat ik beter slaap. 16 meter, dan komt er zand. Ja, en dan, uh, dan uh, kun je het bouwen. En daarvoor uh, zakken we er doorheen. Oké, okay. en dan zijn we gewaarschuwd. Ja. Oké, okay. de, de vraag is beantwoord. Dank je wel daarvoor, Geimi. Oké. Okay. Goeienacht. Hoi, hoi. Hoi. 0800 1121 Hans. Ja, hallo. Hallo. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Allereerst complimenten voor de wijze waarop je het programma presenteert. Fantastisch hoor. Oh, want ik maak me wel een beetje druk vannacht. <laughs> ik, en dat hebben mensen liever niet, geloof ik. Ik, ik heb een paar vragen die ja. ik te maken hebben met uh, ja, opmerkingen en uh, uh, zinnen die je hoort als er sprake is van overtreding en misdaad. Hè? Zoals bijvoorbeeld iemand in de boeien slaan. Ja, waarom zo'n rare uitdrukking? Iemand, ah, ja. voor, iemand voor het gerecht slepen. Wacht even, hoor, want ik moet ze wel noteren: in de boeien slaan voor het gerecht slepen, Want je sleept niemand. Nou, vroeger wel natuurlijk, hè. En iemand op de bond slingeren. <laughs> slingeren? Ja, zo heb je, nou, dat zijn, zijn vreemde uitdrukken. Waar komen die vandaan? Want ze, ze oh. worden gewoon, ja... Zeker als je ze moet vertalen in, in een andere taal. Ja, hoe vertaal je dat nu? <laughs> well, I'm nee. going to slinger you on the band. <laughs> ja. uh, I'm going to slinger a ticket to you. Nee. Nou, interessant. Ja. Ja, maar uh, uh, ja, voor het gerecht slepen, dat komt volgens mij gewoon vroeger. Ik heb meteen zo'n beeld van dat je dan uh, uh, een dief uh, daadwerkelijk met, uh, met brute kracht uh, voortgesleept. Ja, maar dat geslepen. gebeurt nu niet meer, maar je gebruikt het nog steeds. Ja, het nog maar er is natuurlijk wel meer wat van vroeger toch een beetje overgebleven is. Ja, maar dit is. Juist in dat, in, in dat jargon hoor je dat hoor je, dat blijft gewoon. Uh, zoals iemand op de bond slingeren. Ja, slingeren? Ja, waar komt dat dan vandaan? Ja. Nou, ik ga een poging doen, Hans, om het verklaard te krijgen. Ja, prima. 0800-1121. Is er een reden dat je bezig bent met uh, boeien, gerecht en bonnen? Nee, dat nee, is nee, oh, geen okay. reden voor, nee. Maar okay. je, je hoorde steeds. En het bevreekt al een tijdje, maar ik dacht, laat ik die vragen stellen. Nou, ik ben blij met de vraag. Dank je wel daarvoor. Ja, goedemorgen. Dag. In de boeien slaan, voor het gerecht slepen, op de bon slingeren. Dat zijn wel mooie uitdrukkingen. Maar inderdaad, waar komen ze vandaan? 0800 112. Uh, en de fruitvliegjes, hè? als je weet waar die vandaan komen, hoor ik het ook graag. Joop? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Nou, ik heb er eigenlijk eentje uit dezelfde categorie, de ja. Nederlandse taal. Ja. Het, is, het is momenteel weer examentijd. En dan hoor je dus dat de VMBO'ers, hier hebben cijfers gehad... en de, de uh, MBO'ers en de VWO'ers enzovoort. Allemaal met de uitgang ERS. En nou hebben we de HAVO... Maar zijn het opeens havisten? Ja. En waar komt nou opeens die andere uitgang vandaan? Ik ben er eens aan het zoeken geweest, maar ik kan er niks over vinden. Ik zit een beetje raar. Inderdaad raar. Dus ik hoop dat er een Nederlandicus uh, luistert. Kan die ook deze vraag misschien beantwoorden? Ik zit er even naar te kijken, hoor. Ik denk dat het ermee te maken heeft. Het is altijd zo ja, fijn, hè? ik kom. Iets wat met onze taal te maken heeft. Hè? Dus... Ja. ja, dat vind ik interessant. Maar ik geef meteen mijn ongefundeerde mening even. Volgens mij heeft het ermee te maken dat bijvoorbeeld VWO en VMBO. dat zijn heel duidelijke afkortingen. Ja. En HAVO is bijna gewoon een woord geworden. Ja, maar Want je zegt dus ook niet. Je zegt ook niet HAVO. Nee, maar je zegt ook niet een ma Maar Een MAVO Zeg je een MAVO er? Ja. En je zegt niet een mafist, inderdaad. Je zegt niet een mafist. Dat is raar. Ja. Dat vond ik dus ook. Ik denk, nou, nou wil ik toch eens weten hoe dat daar komt. Ik vind het is een mooie vraag. Actueel, recht in de doelgroep. Goed, hè? Ja, mooi hoor, Joop. <laughs> ja. Nou, ik, nou, als uh, ik er ga... ook nog iemand is die er een mooi antwoord op heeft. Nou, dat zou wel fijn zijn, hè? want anders is het principe van het programma weer naar de Filistijnen. Zo is dat. Dus 0800-1121. Dankjewel, Joop. Dankjewel, assis. Dag, Dag. 0800-1121. Voor antwoorden op uh, nou, de fruitvliegjes en. Um, ja. Vruchtvliegjes en in de boeien slaan voor het gerechtslepen op de Bondslingeren, waar dat vandaan komt. En waarom we HV's te zeggen en MAVO'ers en VMBO'ers en VWO'ers. 0801121 en nieuwe vragen zijn ook welkom. Pieter. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb een vraagje over de geluidsbarrière. En de, die zit oh. ook tussen ons, want je klinkt heel zachtjes. Oh, oké. Okay. Zal ik iets luider praten? Ja. En het raam dichtdoen? En het raam dichtdoen? Dat scheelt wel een hoop, denk ik. Geluidsbarrières. Uh, juist. Als een vliegtuig door een geluidsbarrière heen vliegt, ja. dan hoor je een knal. Ja. Maar Waar komt die knal vandaan? Oh jee. Oh jee. Ja, dit zijn van die vragen waarvan ik nu al weet dat ik tijdens het antwoord heel veel ja, ja, mm -hmm, aha, mm -hmm, ja, natuurlijk ga zeggen. En er al bij de tweede zin niks meer van begrijp. Oh. Maar jij, jij begrijpt het wel, hè, als iemand het uit gaat leggen. Nee, oké, okay, dan is het goed. Als jij dat hoopt, dan is in ieder geval de basisbereidheid er. Ik, uh, ben je van plan om binnenkort door de geluidsbarrière te gaan? Nou, moet maar niet, denk ik. Oh. <laughs> nee. Nou, dan, euh... dan moet ik zelf al in een vliegtuig stappen en dat doe ik al niet. Nee. Doe je het nooit? En mijn vrachtwagen, en mijn vrachtwagen wil ook zo snel niet. Nee. <laughs> het zou wel mooi zijn als je met je vrachtwagen door de geluidsbarrière kon... Zijn, ja. Maar Pieter, ben je bang om te vliegen? Ja, ik heb helemaal geen hoge maar ik, ik, ik, ik. Nee, ik stap niet in een vliegtuig. Nee, ja, nee, ik vind het ook geen pretje maar ja, ik doe het wel af en toe. Nou, dankjewel voor je vraag, Pieter. Oké. Okay. Oké, okay, doei. Doei. 0800 1121. Ad? Ja, met Ad, daar gaat het Hallo. Ik had een vraagje. En dat is omdat ik dat zelf ondervind. En dat is, praat over een heupgordel of heupriem. Ja. Om zo... Ik heb een versleten heup. Oh jee. En ik heb dus geen zin om het te laten opereren. Omdat ik zoveel ellende hoor op die televisie de mensen omheen Dat ik denk, er ben een slechter af dan dat je pijn hebt. Maar als ik dus... Uh, een riem om mijn heup heen doe, als ik maar het beter kom, dan is het meestal het ergste. Dan druk ik tussen beide kanten door die riem aan te trekken op die heup. Ja. En dan gaat de pijn weg. Ja. Dan denk ik mij, nou, dat, ik, ik zal toch niet de slimste wezen, er dus zal toch wel iets verstaan. Een soort brede riem die je daar omheen doet. Ja. En dat je die dan aantrekt. Want het is eigenlijk. Een, je hebt een. een, een, een, een die heup die is, die is los van zitten. Dat noemen ze ook heupgeris. Vervlakking noemen ze het, geloof ik. De honden komt het ook voor. Je. Oh. En als je dat dan. Als je dat op, je, op de plaats zet. Dan denk kan er aarde rondkomen. Het is niet zo dat ik zeg. Goh, ik kan niet meer uit de voeten. Nee. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En, ik denk, dat moet, uh, moet het toch bestaan. Ik kan het namelijk niet vinden. Ook niet op internet of wat. ook. Oh. Dus en, gewoon, en hoe en hoog, de... hoog moet die zitten dan, die riem of die band? Nou, op, op je draaipunt hè, van je heup. Even kijken waar dat zit, hoor. Nou, precies. Gaan dan loopt de riem over, over het schaamgedeelte zo naar je heup toe. Naar je... Naar je, naar je, naar oh, je, ja. je... oh, ja. Blijft of niet? ja. Oh. Naar de knoppen. Mijn heupen, heupen beginnen ervan te knakken. Je moet, uh, je moet even naar de prenatal, Ad. Prenatal? Ja. Wat is dat? Dat is een, een winkel waar ze alles hebben voor uh, zwangere mensen en, uh, en kleine baby's. En, uh, of oh. een andere winkel, want het is natuurlijk reclame. Dan moet ik twee andere winkels roepen, maar ik weet geen andere die dat ook verkopen. Maar, um, want, of, of de thuiszorgwinkel. Hoe heet dat? Thuis. Ja. Dinges. Want uh, de, heel vaak bij zwangerschappen. dan wordt je buik zo groot. Ja. Dat je, dat je dat allemaal niet meer zo goed kunt dragen. En dan heb je ook zo'n. Uh, zo'n band. Ja. Een soort band. Ja. Oh, dat, dat, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan kun je een leuke bierbuikje kweken. en dan die band eromheen. Oké. Okay. <laughs> nee, ik lust geen bier toevallig. Oh, dat is dan jammer. Dat is een klein nadeel in het hele verhaal. Ja. Maar Nee, maar, want dat is, volgens mij is dat ongeveer hetzelfde gebied. Ja, want het is, het is namelijk heel eenvoudig. Als ik op druk, dan gaat de pijn weg en dan denk ik mij een pot van drie. Dat, dat, dat die operaties die je ziet op de televisie, ook mensen die, die, die, die, die, die... waar het allemaal bij verkeerd gaat en die ontstekingen krijgen en noem maar op. Ik denk, bekijk maar, maar ik ben qua 72, dus ik, ik ga al wel een pootje door. Nou, ik... Nee, maar ik kan, ik, kan er wel, ik kan er wel grapjes over maken. Maar ik denk serieus dat er een hoop van dat soort hulpstukken bij uh, babywinkels te krijgen zijn. Waarom? Oh. Maar, uh, of inderdaad de thuiszorg of de welzorg of hoe het ook heet in het gebied waar je woont. Maar los van alles medische dingen zeg ik het altijd, Ad, je moet ook echt even naar de huisarts. Ja, want die wil opereren. Ja, die wil opereren. Ja, ja, ja. Dat doe ik niet. Maar misschien dat je het dan wel nodig hebt hoor. Dat als je, als je het niet doet, dat je op den duur alleen maar meer en meer en meer last krijgt. Nee, helemaal niet. Iedereen. <laughs> ik heb er zo vaak iets in mijn leven geweigerd dat ik achteraf gelijk heb gehad. Kijk, op medisch gebied. Ik hoor het al. Je, je moet assertief zijn, weet je. Nee, dat is absoluut waar. Maar je kan wel je huisarts vragen of, uh, of misschien zoiets uh, iets wat, uh, wat ja. zwangere vrouwen die een beetje last hebben van het heupgebied uh, of het bekkengebied. Wat, wat die helpt of dat jou ook kan helpen. Het zou zomaar kunnen. Het zou toch mooi zijn. Dan had hij moeten vertellen. Hm? Dan had hij dat moeten zeggen. Ja, maar misschien. Al, weet je, ben, hij, ben, kan ook niet, hij kan toch ook niet alles bedenken? Je komt toch bij iemand en je zegt ik heb daar last van. Dan zeg ja, nou, ja, dan kun je laten overzien. Ah, hij dan moet, dan moet nog zijn. even wennen aan het idee nee, dat, dat jij dat niet wil. een operatie en ja. dat ga ik zomaar niet doen. Dus klaar. Nou ja, ik hoop dat dit je een beetje helpt. Misschien komen er nog meer adviezen, maar ik hou wel altijd een slag om de arm. Dat ik denk van ja, een huisarts is daar niet voor niks 27 jaar voor opgeleid. Die weten toch altijd het allerbeste. Ja, nou daar ben ik het niet meer mee eens. Nee, nou dat mag ook hoor. En ik hoop ook dat ik volledig ongelijk heb en dat het allemaal goed komt met je heup. Ja. Sterkte, Doe Ad. Doei, doei. Doeg.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 Attraction, attention. Don't you see, baby? This is perfection. Hey, Attraction, attention, don't you see, baby? This is perfection. Huh? Oh boy, I can see your body moving. Half man, half man. I don't, don't really know what I'm doing, but Just seem to have a plan.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 Shakira en uh, O.H.M. van de Fuji's, hoe heet hij? Wyclef Jean en Hips Don't Lie was dat. 0800-1121 kun je nog altijd bellen met vragen en met antwoorden. Piet. Goedemorgen, Piet Goedemorgen. van Tilderik, Hallo Piet. Hallo. Zeg het maar. Is dat een vraag? Mooi. Uh, het is de bedoeling dat wij met z'n allen elektrisch gaan rijden. En, uh, ja. Mijn vraag was eigenlijk de volgende. Ook elektrisch rijden kost energie natuurlijk. Nee. Ja, uh, En dan snap ik wel dat uh, al die kleine verbrandingsmotortjes, dat dat natuurlijk uh, duurder is als één grote centrale. Maar ik was toch nieuwsgierig hoeveel duurder dat, dat nou is. Of, uh, hoeveel centrales heb je nodig als wij allemaal? Ja, nou, je snapt me graag van, neem ik aan. Ja. Maar we gaan toch gewoon in de auto's rijden met een zonnepaneel op het dak? <laughs> dat had ik bedacht. Oh ja, dat is, dat is sterk plan. Ja. ja, of een of een windmolentje. Ja. Of dat we hem weer op moeten winden ja. net als vroeger. <laughs> Met een die. Maar voor, voor, die, voor die tijd zullen we toch nog wel uh, flink wat elektrische rijden, denk ik. Ik bedoel dat is uh, Saab, die gaat er helemaal op inzetten. Dus, uh, ja, nee, maar van Saab, Ik weet niet of het van SAP. Nou ja, goed. Maar hmm. uh, meer centrales en wat gaat dat kosten? Ja, ja. ik las toevallig vandaag. Sorry hoor, wat gaat dat kort? Ik kan niet schrijven en praten tegelijk. Um, maar ik las toevallig vandaag dat de ANWB, die gaat allemaal, uh, uh, uh, hoe heet het nou, wegenwachtmonteurs. Die ja. moeten met z'n allen op cursus. Oh. Want, want die moeten natuurlijk steeds maken, vaker worden ze gebeld omdat er een uh, elektrische auto langs de weg staat. Of tegenwoordig dan, zo hoe heet het, hybride, ja, dat, dat ze is, twee ja. dingen kunnen, ja. En die, die staan dan langs de weg. ja. En als jij bent opgeleid als uh, nog ouderwets uh, automonteur... gewoon volgens ja. het oude systeem, dan denk je ook van oeh. Dus, <laughs> ja, dus die dus. moeten met z'n allen, moeten, moeten 800 man... moeten op elektrische autocursors. Dat <laughs> vind ik wel ja, leuk. Ja. Ja. Dit is een stekker. Ja, dus, nou ja dat, is wel weer. Dat, dat, dat impliceert inderdaad wel dat ze ook bij de ANWB verwachten... dat het flink... Uh, ja, nou ja, het zal de aankomende tijden gewoon toenemen en mogelijk wat je zegt. Ik bedoel, het is, als dat weer zonne-energie wordt, dat is. Maar er zal er wel 10, 20 jaar tussen zitten. Ik weet het niet. Ja, ja, ja leuk. iets denk ik. He? Maar ik weet nog, ik weet nog, dat wij zeiden van, ja, een platte televisie. Over vijf jaar hebben we allemaal een platte televisie. Dat ik dacht, nou, het zal toch zo'n vaart niet lopen. Heb jij een platte televisie? Ja hoor, is plat. Ja. Ik heb ook een platte televisie. <laughs> en ook. Goed, en en ik had, uh, uh, toevallig had ik met een collega laatst over dat toen wij naar de school van journalistiek gingen, moest je een typemachine kopen. <laughs> een typemachine hè? de vorige eeuw is dat nog. Ja. Diep in de vorige eeuw zelfs. Ja, maar dan gingen we dus echt. Wij gingen naar school op de fiets met een, een uh, rugzak met boeken en zo. En een typemachine. Ja. En toen ja. dacht ik, nou... Toen, ik weet nog dat, dat één meisje in de klas had een elektronische type machine. zei, nou, het zal zo'n vaart niet lopen. <hijen> nou. Of een mobiele telefoon. Goed, nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ja, uh, uh, ja elektrisch rijden, uh, meer centrales. Hoeveel meer centrales en wat gaat dat kosten? Nou ja, dat is een beetje te laag. Ja. Uh, Ga je eigenlijk zelf uh, elektrisch rijden? God, nee, ja, het is goed. Jezus, ik bedoel natuurlijk, ik, uh, wie ben ik om te zeggen dat ik uh, dat in ik, dat ik, uh, ja, een verbrandingsauto blijf rijden. Dat, als dat strak aantrekkelijk, dat zal wel aantrekkelijk gemaakt worden en zo natuurlijk. En het, uh, het, het, het rijdt lekker rustig en uh, ja, ik bedoel, dat is... Uh, tuurlijk, wil je natuurlijk. erover nadenken? Nou, daar wil ik over nadenken, ik bedoel. En dat ze leuke auto's hebben, ik bedoel, ja. Ja, toch, en dan moet het, duurt het nog tien jaar... Man, oh ja. En dan duurt het nog weer tien jaar voordat er uh, uh, tien jaar oude tweedehandsjes op de, op de markt komen. Ja. ja. Dus uh, ik weet niet hoor, het duurt nog wel even bij mij. Goed, uh, ik ga... Ik zit, de, ik zit vaak in de vrachtwagen, dat is ook wel langer de. Nou, je weet niet, kijk, als, je sli, als ze slim zijn, beginnen ze met elektrische vrachtwagens. Ja. Heb je ook een grote dak voor de zonnepanelen? dat is waar, ja, ja. Hè? We ja, moeten ook nou, alles dus voor iedereen oplossen. Ik moet ze nog even. Nou, jaar te weten, in ieder geval. Ja, maar ik denk, ik durf nooit wat te voorspellen, want ik denk, ja, of we, dan komt er opeens weer iets tussendoor wat we allemaal nog helemaal niet bedacht hadden. Ja. En dan maken ze energie uit grasprieten en dan moeten alle bermen weer met gras bekleed worden oh, die we ja. net geasfalteerd hadden. Ja. Goed, ik ga op zoek naar een antwoord uh, op jouw vraag, Piet. Dank je wel daarvoor. Bij uh... Bij gaan luisteren. Dank Gelukkig. Hoi, okay. ja. goede reis. Paul? Paul? Hallo. Hallo met wie? Hallo met Ed. Dag Ed. Hoi. Goedemorgen, ik heb een vraag hier dagelijks over de A1 tussen ja. de Amsterdam en Ja. En dan mag ik aan de ene kant mag ik 120 en aan de andere kant 100. Oh. Ja, zo zat ik ze ook in de auto. Oh, waarom is dat? Wacht even, en waar is dat precies? Uh, zeg maar bij het Naar de Meer. Naar de meer. En welke A was dat? A1. Oh ja. A1, Amsterdam, Hilversum. En welk stuk mag je dan 120? Van Amsterdam naar Hilversum of van Hilversum naar Amsterdam? Uh, van Amsterdam naar Hilversum mag je een stukje 120. En aan de andere kant dus niet. Dat is ook raar. Ja, vind ik ook. Maar nou ja, je weet niet, hè? misschien zit er een andere bocht. Ja, ja. Ik kan. Nou ja, dat zou kunnen. Zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Oké, okay, dus, uh, nou, ja, dus het is een heel eenvoudige vraag. Die kan ik gewoon uh, doorsluizen. En dan gaat er iemand bellen met de antwoord naar 0800 1121, hoop ik. Nou, ik hoop het ook. Oké, okay, jij bedankt, hè? Ja, doei. Dag. Ron? Ja. Hallo? Hi. Ja, het was niet de bedoeling dat ik op de radio zou komen, maar nou, nou ik er toch op ben. Ik heb zelf ook een vraag. Ik hoorde net in, van een van die andere bellers hoorde ik, uh, vertellen dat uh, over naar de Filistijnen gaan. Hoe komen ze eigenlijk aan die uitdrukking. Oh ja, oh, dat was ik hoor. Want ik heb die uitdrukking, die zit altijd... Daar moet ik altijd heel even nadenken, omdat collega Gerard Ektom altijd zegt naar de Filipijnen gaan. Mm. En ik, nu moet ik altijd, als ik die uitdrukking gebruik, moet ik altijd eventjes uh, even diep nadenken... Was het nou Filistijnen of Filipijnen? Ja, Filistijnen. Oh, de Palestijnen, zegt hij, ja. Nee, naar zegt... de, Filist nee, de, ja, na de Filistijnen. Nee, het is Filistijnen. Het is Filistijnen, maar uh, Gerard Ekdom zegt altijd Palestijnen. En wat dacht ik nou? Nou ja, het doet er ook niet toe, uh, het is Filistijnen. Filistijnen naar de Filistijnen <laughs> gaan. Oh, oh, ja, nou, dus. ik uh, even kijken. Maar je draait nog net zo'n leuke muziek als vroeger. Als vroeger? Ja, om mond. Oh, bij Radio Oranje? Nee, om Oepijsmond in Kampen. Ja, maar daar had ik op woensdagavond altijd een programma, dat heette Radio Oranje. Oh, dat weet ik niet. Ik zat dus, morgens altijd uh, met uh, muziek op te uh, zoeken wat dan ook. Of drie om drie, weet ik. Oh. Een beetje... Misschien weet je dat dan wel. Oh, maar dat is lang geleden, om. Ja, ik ben er zelf ook alweer. Uh, als ik kijk, sinds 2005 ben ik gewoon weg. Dus, uh, oh. En maak je nu helemaal geen radio meer? Nee, ik doe niks, uh, doe niks meer met de radio. Waarom niet? Ja, dat is een heel lang verhaal. Dat zal ik je wel eens een andere keer vertellen. Maar niet via de radio. Oh, oké. Okay. Nee, hou het lekker voor jezelf. Nou, ja, grappig. Ja, maar, is, oh, maar volgens mij draaide ik daar echt alleen maar Britney Spears. Maar dat vind ja, je leuk, hè? Uh, ja, maar je hebt toen s'avonds een keer een leuk nummer gedraaid. En toen werkte ik op dat moment ook nog bij een pomp. Ja. En toen uh, draaide jij... Uh, ik heb lang lopen zoeken naar het muziek. Maar dat was uh, tegen parachute. Um, ik ben even de naam kwijt, maar Wat een zeg... leuk muziekje dus. Welke was dat? Een... Take a Parachute. Oh, Take a Parachute and Jump. Ja, die. Oh. Dat wel leuk. Ik heb hem lang lopen zoeken, maar ik kon hem wel vinden. Bij de oh, dus wat dus. grappig. Oh, ja. Dat leuk, ja. Goh, wat draaide ik een leuke platen vroeger. Ja. ja nou, nou, nou, ik zit nu gelukkig... Ik zit gelukkig op Radio 1. Ik ga hem zo even draaien, Ron. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Oh. Hey, ik, ja, ik weet niet of je hier pas je radio kan vragen. Maar ik, ik meen pas de naam van Barbara gehoord te hebben. Zit die ook uh, bij Radio 1 hoor? Ja, Barbara Elbert bedoel je? Ja, die bedoel ik ja. Nou, die, heb, die is ooit, toen ik nachtdienst ging doen bij de AVRO... is zij meegegaan als mijn, uh, uh, uh, hoe noem je dat, redacteur. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. En die is al die tijd inderdaad bij Radio 1... en die zit nu bij Nachtvlucht op, vrijdagnacht. Oh. Nou, dan zal ik Daar werkt ze als, op, als, als redacteur dag. hoor, achter de schermen, maar ze is ook af en toe te horen. Ja, oké, okay. maar jij zit uh, alleen donderdags nacht. Ik zit op Radio 1 alleen op donderdagnacht, ja. Oké, okay, nou, ik, uh, ik heb al een paar uh, weken uh, zitten luisteren, ik Kijk. hoor die stem ineens, ik denk, hé, hey, die komt met bekend Waar voor. ken ik die van? Ja, ja, nou grappig. Nee, nee, ik bedoel, ik, ik herkende jouw stem direct, ik zou toch niet achter het zijn, ja. Ja, je, het is allemaal goed gekomen met Maron. Ja, hartstikke prima. Maar, nou, uh, ik... maar waar woon jij nog steeds, waar je vroeger ook woonde? <laughs> Zelfde stadje. Ik, ik, woon, ja, ik woon nog steeds in Kampen. Ja, ja dat bedoel ik. Ja. Jij ook? Nee, ik kom sinds een jaar of vijf in Holland. Oh. Ik ben nooit naartoe en nu wil ik er niet meer weg. Oké, okay, nou dan zwaai ik wel een keer als ik voorbij kom. Is goed. Oké, okay, doe Ron. Geef het adres wel een keer door. Ja. Oké. Okay. Hoi. Ik trouwens ook nog te goed aan Ben als je hem weer spreekt. Ben Hofman. Oké, okay, zal ik doen. Oké, okay, doe. Die ken ik na, nou, nou, maar hij is geen 51. Huh? Oh, oké. Okay. Oh. Oh, hoe oud is die dan? Nee, nou, hij zal misschien net. Ja, ik weet niet, van kan het zeggen, want hij zal wel luisteren, denk ik. Maar hij zal dan net 52 geworden zijn? Nou, dat is misschien, ja, Oh, heeft hij gewoon gejokt? Nee, ik niet. Nee, jij hij... niet, natuurlijk. Nee, dat, ja, dat begrijp ik. Gejokt. Ja. Hij heeft gewoon een beetje wel gejokt. Ja. Oh, valt hij eventjes door de man. Nou, zeg. maar over die fruitverlies trouwens, ik weet niet of nog snel even Nee, Daar heb ik geen tijd meer voor. Nou, als je opschiet, uh, we uh, hebben uh, nog uh, één minuut. Oké. Okay. Nou, aan die fruitvliegjes, volgens mij zit die al op fruit. Voordat je, ze, als je op het moment dat je een winkel koopt... Alleen zijn ja. dat er niet te zien, dan zitten er al uh, eitjes op. Ja. Hetzelfde dat, dat jij bijvoorbeeld bacteriën in je, in je lijf hebt zitten... die je op een gegeven moment een keer uh, van binnenuit opvreekt... op het moment dat je dood bent... En, het is net die fruitvliegjes, dus precies. Die zitten gewoon te wachten tot het spul begint te hopken. Dus in principe zitten ze al op die fruitvliegjes. Op het fruit? Op het theater. <laughs> fruitvliegjes zitten ook wel eens op fruitvliegjes. En er komen dan weer nieuwe fruitvliegjes van. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ron, ja. dankjewel hè. Heeft goed. Doei. Doei. 0800 1121. Met vragen en antwoorden over fruitvliegjes of wat je maar bezighoudt. Uh, in ieder geval zou het leuk zijn als iemand weet waarom we HAVO scholieren, HAVIS te noemen. Terwijl we bijvoorbeeld MAVO scholieren MAVO'ers noemen. 0800 1121.